Plus. Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB-brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur.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 Nu bij Koebloe. Korting op beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe-app. 9 uur geweest, goedemorgen. Kim is ik nieuws krijgen van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Bij het ongeluk op de A59 bij Waalwijk vannacht... is een vrouw van 81 om het leven gekomen. Ze was aan het spookrijden, zegt de politie. Er zijn ook twee gewonden, een man en een vrouw van in de 20. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was uren dicht, maar is inmiddels weer open. Afgelopen week werd een groep wintersporters in Californië... overvallen door een lawine. Al vrij snel werden acht doden geborgen... en nu is ook een negende slachtoffer dat nog werd vermist teruggevonden. Zes skiers konden worden gered. Het gaat om een van de dodelijkste lawines in de Amerikaanse geschiedenis. Bij de sluitingsceremonie van de winterspelen vanavond dragen schaatsers Sandra Velsenboer en Jorrit Bergsma de Nederlandse vlag. Dat hebben ze verdiend, zegt de chef de mission, omdat Velsenboer twee keer goud won. En voor Bergsma is het een beloning voor zijn hele carrière. Slotceremonie is in Verona. En door een lawine is de weg naar populaire skigebieden in het Oostenrijkse Arlberg geblokkeerd. Het gaat om Leg en Zürs. Ook de plaats Stuben is niet bereikbaar. Kan problemen opleveren voor Nederlandse skiers die net aan hun voorjaarsvakantie beginnen of juist terugkeren. Hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het regent flink vanochtend en er staat veel wind. Vanmiddag eerst ook nog nat, daarna droger, met aan de kust misschien een zonnetje. Het wordt zacht, 9 tot 12 graden. En tot over het AB-nieuws. Dankjewel, verkeer keer van Flitsmeister. kunnen we kort over zijn. Geen vertragingen, ook geen uh, flitsers gemeld. Ja, welk fout Italiaans liedje wil je horen? Stuur op deze kant op via de Q Music App. Ook Olivia Dean komt eraan, maar Armin nu. Q Q Music, Q Chopin Q sounds better with you. Ask me a question and I'll try it and I'll reply. Just kind of moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, be honest, oh.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 En muziek dit toch zo so easy. to fall in love, Your Olivia D. McHugh. Met je foute been uit bed. Hey Mirella, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jullie zijn op weg naar Oostenrijk. Ja, ja. Wat heerlijk zeg. Nou hoop ik eigenlijk niet dat jullie uh, richting uh, Aalberg gaan. Nee, ik hoorde het net op het nieuws. Maar daar gaan we niet zo heel erg ver vandaan zijn. Maar oh, okay. Maar vooralsnog, uh, ja, het lijkt, uh, lijkt voor ons gunstig te zijn. Maar... Uh... Ik dacht net al van, oh jee. Ja, toegangswegen naar, naar onder andere Leg en uh, Zuurs in de Oostenrijk. Die zijn uh, onbereikbaar door een lawine daar. Dus de, de hele pas die ja, dat is uh, we naar beneden ja. gekomen, zeg maar ongeveer. Hé, hey, maar wat lekker, ja, waar ja, ga je jullie nee, naartoe, nee. precies? Uh, ja, dat plaatje heet uh, sint kallend en dat uh, gebied heet Weet niet oh, uh, ja. op je Oh ja, ja, zeker ken ik wel, wel eens van gehoord. Ik ben er nooit geweest, maar, uh, hey, maar uh, een goed vooruitzicht. En zijn jullie dan echt uh, van die nou, kilometervreters die echt uh, alle, heel de dag al die pistes afgaan? Of... Nou, vertel Brent. Ja, nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel? Ja. Oh, wie hoor ik nu? Brent? Ja, dat ben ik. Dat is zo van virellen naar mijn moeder. Maar zitten jullie dan halverwege de dag in de zon aan, uh, nou ja, aan, aan, aan de, de Jägerbomps? En in dit geval skiwassen ook? <tie> <tie> nou, maar Stop. niet te vaak. Ah, Stop, niet te hè? vaak. Ja. Hé, hey, maar uh, Brent, uh, we waren op zoek naar een uh, fout liedje voor de Olympische winterspelen. We waren nog even in de Italiaanse sferen willen we duiken. En ik begreep, Brent, dat, uh, dat het de suggestie eigenlijk van jou komt. Ja, klopt. Maar ik luister al vaak gewoon met vrienden die muziek uh, van. Naar Amalia van Wesley Bonkers. Ja, op de markt in Italië zingt hij natuurlijk. Dus dat rekenen we hartstikke goed. En is natuurlijk ook hartstikke ja. fout. En we gaan uh, even een paar foute benen uit bedstokken naar jullie opsturen. Goed? Kom jullie kant op. Ah, uh, dat is te gek. Dankjewel. Net, net te laat voor de kou in Oostenrijk, maar uh, je kan smaak. Nou, dat kan goed. Ja, leuk. Hé, hey, hele fijne dankjewel. vakantie daar. En ik ga Wesley Bonkhorst ja. draaien. Ja. ja. ja Dank je, leuk. dankjewel. Doei.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 Je va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 De lente. De lente, jongens. Lente staat voor de deur. Ach, heerlijk, hè? Heb je het gezien? Komende woensdag. Wie heeft hem niet rood omcirkeld in zijn agenda? Het begon vrijdag met het nieuws dat het wel eens 18 graden kon gaan worden woensdag. Sinds gisteren wordt er al 20 graden voorspeld. Nou, als dat zo doorgaat, he, dan, ja, dan komt er vandaag al weer 2 graden bij. Dan zitten we richting de woensdag op 28 graden. Ja, voor nu dus een uh, lekkere lentedag met uh, in het zuiden richting temperaturen van 20 graden. Goed vooruitzicht. Zijn we ook wel aan toe, met die grijze, natte benden allemaal. Even alvast in die sferen met deze zomerhit uit 2010. Dit is Shakira. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the frog fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over.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 I'm jealous knowing we found someone so loud. The ordinary. You got me kissing the crowd. Stay to worry. Show to me when you touch or God, to me to die. The angels up in the clouds. I'm jealous knowing we burn You. You. The music. Q sounds better with you. Living in the fast lane. Time is precious.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 Give them a meaning, but I know that you're worth the risk. You can't keep moving back and forth. I know my way when you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back? Don't forget you told me that you'll always pick up, pick up when I call. I take a love to go. I take a love to go is everywhere. They got left to go. To go by -music. Ik zag een appje van Rachel van Genep Die stuurt voel helemaal geen zin om te gaan werken op deze grijze zondag. Eerst maar even opstarten met koffie en Q-Music. Uh, nou, ik ga je helpen, Rachel. Ja, gaat helemaal goed komen. Zometeen uh, de meest vrolijke wekker die je maar kan hebben op zondagochtend En die kan je ook nog eens het Q-Music prijzenpakket opleveren. Nou, wat wil je nog meer? Ook uh, Teddy Swims. David Gedda hoor je zometeen. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk...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 Plus speelboost. Ja? Echt, serieus? 7, 7, 7, 7 dan. Oh, wat een geld! 1000 tot verdikken Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Wat Cubanita introduceert, Cuba Completa. Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes voor maar 36,50. Reserveer snel op cubanita.nl. Viva la Cubanita!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 Goedemorgen. Ik mis weer van weer Plaza. Als je de gordijnen nog dicht hebt zitten, ik zou zeggen laat ze zo. Ja, het is uh, niet veel vandaag. De dag begint overal bewolkt, regenachtig. Vanmiddag wordt alles beter dan uh, vanuit het westen droger. 8 tot 12 graden. Dankjewel je verkeer van Flintmeister met geen files gemeld, wel één controle. Die staat op de A16 breda-Dordrecht. Opletten bij 42,5. Gast dan neem meege. Klassiekertje van Bon Jovi zo meteen en dit is Teddy Swims. You'll always be with you. We will find. Impossible to tame. Like oil.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 Music. Hij is uh, wekelijks te vinden in Groningen en omstreken. Dan staat hij weer uh, naast een draaiorgel te rinkelen met zijn uh, geldbakje. Horis! Daar is Joris! Ja, Joris, goedemorgen! Ja, goedemorgen! Hé hey, Joris, heb jij nou wel eens uh, briefjes die in jouw uh, bakje worden gedaan, in jouw geldbakje, dat je denkt: Nou, nah, dit klopt niet, dit kan niet? Heel soms krijg je wel eens een, uh, een uh, leuke attentie, inderdaad. Uh, ja, het is wel eens een briefje van 50, maar dat is dus heel afzonderlijk af, eigenlijk. Ja, dat komt wel eens voor. Heb je dan niet zoiets dat je denkt: nou, dit, wacht even, dit klopt niet? Heeft u wel het goede bedrijf? Nou, ik vraag hem meestal nog wel even extra na, maar dan, nou, dan neem ik hem aan. Ja, precies. is hij ook, ook echt? Vraag ik dan meestal nog even. Oh ja, ja nee, precies. Ja, ik, ik ook maar nooit. <laughs> ja, nee, maar heel soms komt er wel eens voor. Dus dan denk je de volgende week: dan ga ik weer daar staan en hopen dat ik er nou langs komt. Precies, over die man weer langs loopt. <laughs> voor nu, gratis even voor niets op de radio. Oh, ik zou zeggen: geef hem gauw een slinger aan. Ja, wat gaan we doen Bas? Dit is een liedje wat bijna tien jaar oud is inmiddels. En een, een top 40 hit geweest ook. Dus, uh, nou ja, Alle feiten paraat, hè, hoor ik. Ja, natuurlijk. Lopen, denk ik, lopen die. Nou, kom maar op. Daar komt-ie. Nou, wat voor jou op het draaienhoren van Joris. Music. Stuur het deze kant op via de Q-Music App. Win je zo misschien het Q-Music prijzenpakket? nobody me my sins. I pray we make it. Pray my friend, to pull through.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 Smiling face only by disgrace Van Somje, Dark Before the Dawn, honden hier bij Kimmeersleven? Horis! Horis! Daar is Joris! En Horis, daar is Maarten. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, wat staat er op het programma voor deze zondag? Lekker potje voetballen en daarna een werken. Lekker potje voetballen. Nou, je moet er maar zin in hebben met dit weer, Maarten. He? Dat zeker. <laughs> bij welke club speel je? RWB uh, in uh, het zuiden van uh, Nederland. Oké, okay, en uh, ja, is dat een beetje categorie uh, kelderklasse of uh, moeten we rekening houden met uh, dat we jou nog een keer bij NOS Studio Sport gaan zien? Nee, mm, uh, het is meer uh, gezellig vriendenteam. Ah uh. oh, ja. En tegen wie moet je? Tegen Haastig. Tegen haar Jij hebt geen idee tegen wie je moet voetballen, Maarten. Ik hoor het. Ja, ik had net bij team weer klaar uh, ik vraag. Oh, ik zie jou ook helemaal. Jij zit hier op een zondagochtend met een kater. Ik, ja, tegen, tegen wie moeten we eigenlijk, jongens? Ik heb geen idee. Ja, zit, je op meestal. zit je op het bankje dadelijk? Of, uh... Nee, mag uh, lekker een basis beginnen. Oh, wel, basis. Kijk, en waar sta jij, eh, Maarten? Ik vandaag race Va Vandaag? Oké, okay, het is maar net uh, wie de zieke is. Klopt. Ja. En <laughs> ja, we krijgen steeds beter beeld van je, Maarten. Heel goed. Hé, hey, en uh, jij hoorde Joris net een liedje draaien op zijn draaihochel? Jij dacht, uh, ja, dit is uh, Makkie. Ja, voor mij uh, vond ik wel, ja. Ja? Ja. Oké, okay, nou wat dacht je te horen? Shape of You van Ed Sheeran. Shape of You van Ed Sheeran. Nou, laten we even luisteren. Nou, de eerste winst is binnen vandaag, Maarten. Dat is hartstikke goed. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We gaan het uh, Key Music Prijzenpakket je kant op sturen. Helemaal prima. Helemaal prima. Ja, jij, jij geeft er niet zoveel om hè, vandaag. <lacht> nou, ik uh, heb een notfuck not al uh, in ieder geval gehad. Ja, precies, daarom. Nou, ik ga je heel veel sterkte wensen en uh, knikker er een paar in vandaag, hè?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 The love was handmade for somebody like me Coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say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 Follow my lead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 I you. Bij Kimi is secure. De rumors. Dat is even lekker die zondag beginnen. Zometeen, Louis Capaldi en ook deze. Down, lekker, liedje je nieuwste nieuwste Home Wrecker komt eraan. Lieve Domien, we hebben twee weken samen radio gemaakt... maar vanaf morgen mag jij weer terug naar je eigen plekje. Ja, die ochtend was natuurlijk heerlijk. Ik vind het ook fijn dat ik morgen weer verdubbel je salaris mag spelen... en uiteraard dat Matty weer lekker in de ochtend zit. Nou, en die heeft mijn partijverhalen van de Olympische Spelen. Ik kan niet wachten. Vanaf 6 uur s ochtends hoor je Matty en Marike en vanaf 4 uur de Q-Middagshow met Domien. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert.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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Mac Café. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Oh, pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk.